Um, ja, dat kan gebeuren, maar ja, het is, het is wel, uh, ja, moet ik het zeggen? Een, een raadsbesluit is wat mij betreft een raadsbesluit. En dat heeft de volgende raad dan ook uitvoerd. En, en die moet dat gewoon uitvoeren dan? Uh, ja. En stel dat het met het parkeerbeleid weer de andere kant op gaat. Nou, dan komt er straks weer in, in uh, over vier jaar weer een andere raad. En die gaat hem weer omgooien. Nou, nou komt in, in, maart komt, in maart komt er al een andere raad.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 Martin Antonides, die, heeft, die woont in Bentveld, is vanuit Zandvoort naar Bentveld verhuisd. Heeft heel veel kennis als het gaat over openbare werken. Is in het verleden vaak via zijn bedrijf ingehuurd door de gemeente Zandvoort. En zijn kennis en kunde die kunnen wij ongelooflijk gebruiken als het gaat over openbare bestrating en dat soort zaken meer. Heel erg blij dat hij is aangeschoven. Wim de Lange. Ja, Wim, uh, uh, alle onbekend uh, uh, Wim de Schilder. Hè? Laten we hem zomaar even noemen. Uh, mannenkoor. En, uh, ja, uh, we kennen hem. Goed zo. Ansberg. Berg. Hans Berg uh, is Berg uh, is ja, werkzaam bij de apotheek. En is uh, de vrouw van uh, onze aannemer in Zandvoort. Ja. Uh, nummer 15, Linda Rubbeling.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 dat gaat natuurlijk leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid. We hebben gisteren ook mee kunnen zien op de televisie... en tijdens de persconferentie... dat de minister-president erg leunt op burgemeesters. Maar die zijn het er niet mee eens. Nou ja, dat, er, is een, er is een permanente dialoog tussen de burgemeesters van Nederland... en die zijn vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad. Dat zijn 25 burgemeesters die praten ja. wekelijks met, met de regering... Um,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 go